Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben een kritisch rapport over ruimtelijke ordening tegengehouden, meldt NRC. Daaruit bleek onder meer dat lagere overheden niet in staat zijn... om de veiligheid rond de opslag van vuurwerk te garanderen. Volgens NRC kwam het rapport het ministerie slecht uit... vanwege de moeizame voortgang van de nieuwe omgevingswet... die lagere overheden juist meer bevoegdheden moet gaan geven. Rijkswaterstaat laat de verlichting bij snelwegen overal aan vannacht. Zo kunnen mensen beter zien of er takken of andere zaken op de weg liggen. Ook in de ochtend wordt er nog onstuimig weer verwacht... en daarom waarschuwt Rijkswaterstaat voor een drukkere ochtendspits dan normaal. Ook op het spoor zijn mogelijk nog problemen, zegt NS. Een groot deel van maandag geldt nog code geel. Hoe grote schade is van storm Kira is nog niet bekend. Er is nog geen overzicht. Nederland heeft in vergelijking met omringende landen relatief weinig kennismigranten. Het gaat om ruim 4% van de beroepsbevolking, zo'n 400.000 mensen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de 13 onderzochte Europese landen heeft alleen Finland een lager percentage. Uitschieter is Luxemburg, daar bestaat een kwart van alle werkenden uit hoogopgeleide migranten. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking bezig. Brad Pitt viel als eerste in de prijzen. Hij kreeg een Oscar voor zijn bijrol in de film Once Upon a Time in Hollywood. Laura Dern kreeg een voor haar bijrol in het scheidingsdrama Marriage Story. Toy Story 4 sleepte een Oscar binnen voor beste animatie. En de Zuid-Koreaanse film Parasite, goed voor zes nominaties... kreeg een Oscar voor beste originele script. De prijzen voor beste hoofdrollen en beste films zijn nog niet uitgereikt. Die volgen later. Het weer, er kunnen nog flink wat buien vallen. Het waait ook nog behoorlijk. Ook overdag is het vrij onstuimig met windkracht 7 tot 8 langs de kust en op het IJsselmeer. Verder zullen zon, wolken en buien elkaar gaan afwisselen. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Go down! Yeah. Amen.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 You'd Ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik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 Sito! But I swore I saw someone like you A thousand people at the station In the second you slipped out of You signed your name up it I put it in my wallet Hoping I see your face again